8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Evacuees uit Libië aangekomen in Nederland, dodental aardbeving Nieuw-Zeeland loopt op en DSM heeft goed jaar achter de rug. In Eindhoven en op Schiphol zijn vliegtuigen geland met evacuees uit Libië. Op Schiphol arriveerde ruim een uur geleden een chartervliegtuig met personeel van oliemaatschappijen.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 Chemieconcern DSM heeft de winst vorig jaar zien stijgen tot 507 miljoen euro. En dat is bijna 50% meer dan in 2009. De omzet steeg met 22% tot ruim 8 miljard euro. Ook in het vierde kwartaal bleef DSM goed draaien. Alleen de resultaten van de divisie Pharma waren minder goed dan in 2009. Dat komt doordat DSM toen de vaccins voor de Mexicaanse griep maakte. Het bedrijf noemt de marktomstandigheden gunstig en verwacht dat ze ook dit jaar goed blijven. Met name in China rekent het bedrijf op een aanhoudend sterke groei. Vorig jaar steeg de omzet in China met 37 procent. DSM heeft zich de laatste jaren omgebouwd van een bulkchemiebedrijf tot onder meer de grootste vitamineproducent ter wereld. In het westelijk havengebied in Amsterdam is de brandweer bezig met het blussen van een brand in een opslagbedrijf. Hierdoor ontstaat extra veel rook die naar het westen drijft.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 Het wordt vanmiddag 0 graden in het noordoosten en 4 graden in het zuidwesten. Morgen overal bewolkt, maar droog. Aan de verkeersinformatie Zeker geen drukke ochtendspits. Zo'n 20 kilometer file. Hier en daar vooral in het zuiden wat korte dagelijkse files. Maar het probleem speelt in de regio Rotterdam op de A15 vanaf Europort naar Rotterdam. Een ongeluk bij het knooppunt Benelux. Daar is nog altijd de rechte rijstrook dicht. Er staat 9 kilometer file vanaf Rozenburg tot knooppunt Benelux.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, Libische leider Gaddafi hield gisteren een bizarre toespraak, zo mogen we het wel noemen. Van correspondent Nicole Fever. hoort u hoe daarop in de Arabische wereld is gereageerd. Vliegtuigen met Nederlanders die uit Libië zijn weggegaan zijn. Geland, Joris van der Kerkhoff is op Schiphol. En Christchurch, Nieuw-Zeeland, ligt in puin. Een paar uur geleden landde onze correspondent Robert Portier... in dat zwaar getroffen Christchurch. Die stad in Nieuw-Zeeland werd gisteren getroffen... door een zware aardbeving, 6,3 op de schaal van Richter... met veel naschokken. Honderden mensen worden vermist. Er zijn al 75 doden geteld op dit moment. Robert, vertel eens, waar ben je nu? Ja, ik sta op dit moment weer uh, iets verderop in het centrum. Uh, ik ben op uh, Cashel Street... Uh, dat is eigenlijk de straat waar dat uh, hoge hotel aan staat... waarvan we nu vreest dat dat kan uh, gaan instorten. Um, ik ben uh, onderweg in dat centrum toch steeds meer um, um, uh, puinhopen tegengekomen. Ik kwam net langs een kerk rijden... Nou, waar werkelijk uh, alle muren uit zijn geslagen. Ik sta nu te kijken op een uh, bushalte. Althans, wat eens de bus Remise moet zijn geweest. Nou, Er staan nog wat bussen, uh, maar het merendeel is toch uh, gruis en steen... En die bussen zullen waarschijnlijk ook nooit meer rijden. Um, en ik kwam net voorbij een, um, ja, eigenlijk een, een woonwijkje... waar uh, iedereen opeens op straat op dezelfde plek stond te wachten. Er was namelijk een enorme watertank neergezet. 360.000 liter zat erin. En iedereen kwam daar om uh, een beetje vers water te halen. En ze hadden flessen bij zich, emmers bij zich. Ik zag iemand met een koelbox. Uh, alles wordt nu aangesleept om dat kleine beetje water uh, bij te krijgen... wat men dagelijks nodig heeft. De medewerker die erbij stond, die zeiden er zit wel 360.000 liter in. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat morgen op is. En waar we dan weer vers water vandaag gaan halen, nou ja, dat zien we dan wel weer. Ja. Ja, Robert, mensen moeten dus het water gaan halen. Elektriciteit hebben ze ook, mondjesmaat, stad ligt deels in puin. Wordt druk gezocht nog naar mensen onder het puin. Hoe is de sfeer daar? Wat, wat vertellen de mensen hier? Ja, het is een beetje wisselend. Ik had net een, een Nederlandse jongen aan de lijn die hier een cursus volgt, een talencursus... Uh, nou zijn school is ingestort. Daarbij zijn ook mensen omgekomen. Ja, zelf uh, ziet hij geen enkel, enkel nut meer om hier nog te willen zijn. Hij heeft uh, zijn ticket geboekt. Gaat morgen de stad verlaten. Want zegt hij, van ja, wat, wat moet ik hier nog? Ja, die sfeer waarbij uh, mensen eigenlijk het gevoel hebben van... ja, wat, wat moeten we hier in deze stad? Dat proef je wel een beetje. Ik was net bij Casual, kwam ik bij de afzetting... van, uh, van uh, ja, waar mensen nog, uh, nog mogen lopen en het afgesloten gebied... Ja, daar merk je ook dat heel veel mensen uh, bozig zijn. Dat mensen, uh, ja, ze willen het allemaal wel zien wat er gebeurt. Maar ja, ze hebben ook iets heel mismoedigs. Want ja, opruimen, dat is er nog lang niet bij. Het is echt uh, op dit moment uh, nog het zoeken naar overlevenden. Uh, en je merkt ook dat de mensen in de stad, ja, die zijn ook nog niet bezig met opruimen. Die zijn eigenlijk vooral bezig met verwerken wat ze is overkomen. En aan het nadenken van, van wat, wat ze morgen moeten doen. Ja, daar zijn ze geloof ik nog niet mee bezig. Het is dus, uh, op dit moment overleven. En niet uh, vooruit denken. Robert Portier, onze correspondent, nu in het centrum van Christchurch, Nieuw-Zeeland. Nou, dat geldt misschien ook wel voor uh, het volk in Libië. De Libische leider Gaddafi heeft gisteravond woedend zijn volk en de wereld toegesproken. Buitenlanders zitten volgens hem achter de revolutie en opstandelingen zouden aan de druk zijn. Vertrekken zal hij nooit. Hoogstens sterven als martelaar. Hij gaat door tot zijn laatste druppel bloed, zo liet hij weten. Midden-Oosten- correspondent Nicole de Vever zit in uh, Jordanië. Nicole, um, wat kan je. Ik vertellen over de situatie in Libië vanochtend, want het lijkt stil. Is dat dan misschien stilte voor de storm? Het zou kunnen, maar uh, Domberg, uh, we weten het niet. Er komt heel weinig informatie uit het land. Uh, een paar dagen geleden kwam er nog vrij veel via het internet. Nu zijn veel communicatietijnen grote af en toe komen er verhalen naar buiten van mensen die de grens overkomen... Met uh, Tunesië, met Egypte. De grens is daar uh, dag en nacht open. Maar er zijn gewoon weinig verhalen. Wat we hebben gezien is een beelden van uh, een pro-Mubarak-demonstratie. Er zijn berichten dat er tanks in een uh, stad ten uh, westen van Tripoli staan verzameld om uh, de demonstranten tegen te houden. Dat zijn de berichten. Veel verhalen van uh, mensenrechtenschendingen, beschietingen, uh, doden... in op verschillende plekken. Maar er is echt bijzonder weinig bekend op dit moment. Ja, Nicole, er zou dus voor uh, Gaddafi worden geprotesteerd. Ja, die toespraak van hem, hè, waarin hij zegt... Uh, we gaan door tot het laatste, uh, de revolutie is nog niet afgelopen... ik vecht daarvoor, uh, ik ga geweld gebruiken... Als het nog heftiger wordt, hoe, hoe is daarop gereageerd in de Arabische wereld? Nou, echt uh, snel zijn ze niet met reageren hier. Dus echt officieel zijn er nog geen reacties. Maar uh, als je kijkt naar de reactie van uh, de Arabische Liga bijvoorbeeld gisteren... het wordt aan alle kanten veroordeeld. De leiders die hebben hier al jarenlang te maken met Gaddafi. En het is niet de meest populaire collega. Hij is onbescheiden, hij schoffiert zijn collega's regelmatig. En uh, ja, ze zagen dit weer voor een groot deel als een echte Gaddafi toespraak. Verward af en toe uh, uh, bijna... Grappig, hilarisch, waar het niet dat het over geweld gaat en moorden. Dus het is, het is duidelijk dat er veel afkeuring zal zijn. En wat je ook ziet in uh, alle buurlanden, voor de Libische ambassades, voor de uh, vertegenwoordiging, daar wordt al uh, dagenlang gedemonstreerd. Af en toe door uh, kleine groepjes van Libiërs vaker door uh, bijvoorbeeld Jordaniërs of in, uh, Saoediërs, Mensen gaan naar de ambassades toe en kiezen de kant van het volk... en uh, verzetten zich dus tegen Gaddafi. Ja, We vragen ons af hoe de positie van Gaddafi op dit moment is. En dan ja, ga je toch af op tekens. Hè? Een teken aan de wand is wellicht dat de minister van Binnenlandse Zaken... een interessante toespraak gaf. Vertel eens, wat had hij te melden, Nicole? Nou, punt 1 zei hij van uh, ik treed af, ik schaar mij aan de kant van de mensen op straat... En wat hij daarnaast deed, en dat is heel interessant, hij riep het leger op om de kant van het volk te kiezen. Hij zegt, ik wil zo niet langer doorgaan. En hij is niet de eerste die dit doet. Hè? De minister van Justitie is al eerder afgetreden. Het, uh, er zijn verschillende ambassadeurs wereldwijd die hebben gezegd, ik wil niet langer voor dit regime werken. Die de wereld ook hebben opgeroepen van, grijp nou in, want het geweld dat wordt gebruikt is echt zo hevig... Uh, er moet nu wat gebeuren en het volk moet geholpen worden. Ja, en die oproep aan het leger. Het is bekend dat een aantal uh, uh, legeronderdelen... dat die zich hebben aangesloten bij het volk. Maar er zijn er toch ook nog die uh, uh, meevechten aan de kant van Gaddafi. Voor de rest zijn er verhalen over huurlingen... die geweld gebruiken tegen de mensen op straat. Dus het is onduidelijk hoe het gaat. Het ziet er naar uit dat ja, dit is voor Gaddafi... er zijn gezien niet houdbaar mm. hoe lang het gaat duren... en met hoeveel geweld het gepaard zal gaan... Dat is op dit moment moeilijk te voorspellen. Oké, okay, nou ja, wij proberen in ieder geval met onze verslaggevers het land in te komen. Nicole, dankjewel zover vanuit Jordanië. We hebben helaas nog geen contact kunnen krijgen met onze verslaggevers. We zijn vanuit Egypte aan het proberen om Libië in te gaan. Zodra we contact met ze hebben, hoort u ze uiteraard in het radio 1 voornamelijk. Nou. In intussen proberen duizenden buitenlanders het land te ontvluchten. Eigenlijk tientallen Nederlanders is dat gelukt. Een deel met dat toestel van defensie is geland op Eindhoven vliegbasis. Na half zeven vanochtend landen op Schiphol ook een chartervliegtuig met Nederlandse passagiers. Joris van der Kerkhoff is op Schiphol. Joris, hoeveel Nederlanders zaten daar eigenlijk in? Ik heb er twee uh, gesproken. Nou ja, gesproken uh, in ieder geval van ze gehoord... toen ze snel voorbij liepen dat ze Nederlands spraken. Ik wilde verder niks zeggen. Net als het merendeel van de andere mensen uh, die uit uh, die vlucht kwamen. Die vlucht van Air Memphis, een Egyptische maatschappij... Uiteindelijk was er één Amerikaanse meneer van een constructiebedrijf... die wel iets wilde zeggen, maar voornamelijk het verhaal had... dat er bij hem op de compound eh, niet zoveel eh, te merken was eh, van, van de onrusten. En eh, hij was wel blij, zo was het verhaal eh, van hem zoals hij het vervolgde... Dat, hij, dat zijn bedrijf hem de gelegenheid gaf om het land te verlaten. Want ondanks dat hij weinig van de problemen merkte... Had, heeft hij er wel veel van gehoord en eh, niet toch, vond hij toch vooral prettig om, om Libië te verlaten. Er was ook een groepje uh, jonge Engelse leraren. Ze gaven les op een uh, bank in uh, Tripoli. Uh, vonden het toch wel heel erg vervelend uh, dat ze het land moesten verlaten. Ze hadden veel uh, vrienden opgedaan en uh, waren toch wel bezorgd over hoe het nou toch verder zou gaan uh, in Libië. Zij hadden wel iets meer gemerkt. Uh, ze hebben veel kogelschoten uh, gehoord uh, bijvoorbeeld. Maar ook... Uh, hoorden ze toch ook veel mensen die pro-Kaddafi aan het demonstreren waren. En gisteravond waren er dan ook weer mensen tegen Kaddafi. Uh, Dat uh, leverde nog wel wat problemen op op het, uh, op het Grote Plein. Er werden dingen in, uh, in brand gestoken. Uh, maar uiteindelijk hebben zij van die echte grote onrust... Uh, hebben zij zelf niet zo heel erg veel meegemaakt. Uh, ze zeiden daarbij nog wel van... Uh, we hopen over een paar weken weer terug te komen. Want uh, dan zal Gaddafi wel, uh, wel afgetreden zijn. Maar ja, daar gaat hij toch echt uiteindelijk zelf over. Ja. Hey, Joris, dit was een uh, gecharterd vliegtuig. Hè? Waren het vooral mensen van bedrijven die daar dus werken? Geen toeristen? Nee, het waren voornamelijk mensen van, uh, van bedrijven. Het was ontzettend druk, zeiden ze wel, op uh, de luchthaven in uh, Tripoli. Met allemaal mensen die het land uh, uit wilden. Nou, hier waren de bedrijven dan die ervoor gezorgd hadden... dat deze mensen het land uit kunnen. Ik geloof dat in de loop van de dag... Ook weer een andere vlucht uh, uit Tripoli gepland staat die in Amsterdam uh, uit moet komen. En ook het ministerie van Defensie gaat nog een keer uh, vliegen uh, om uh, mensen, uh, Nederlanders uit, uh, uit Tripoli of de rest van uh, Libië uh, te halen. Dat zal in de loop uh, van de dag uh, zijn. En dan zijn de meeste Nederlanders daar in ieder geval al, uh, al wel weer teruggekeerd uh, naar Nederland. Joris van der Kerkhoff op Schiphol. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal. Wat moet een twijfelende CDA met deze provinciale statenverkiezingen? Nou, maar Boer zoekt het antwoord op die vraag. Eerst naar Kees Kwaks. Hoe stopt de weg, Kees? Echt rustig, Laura. Voor een woensdagochtend 30 kilometer. Dat is heel netjes, zelfs in vakantietijd. We hebben eigenlijk maar één probleem gehad vanochtend. Op de A15 vanaf Europort naar Rotterdam. Een aanrijding bij knoppend Benelux met meerdere personenauto's. Alle rijstrokken zijn weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer vanaf Rozenburg tot Hoogvliet. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Hamer is vanochtend in Nijmegen. Politieke actieve jongeren gaan op studenten inpraten. Om toch vooral weer te gaan demonstreren, Mark. Zit het zo? Ja, zo, in, zo, zo inderdaad ook. En, en aandacht te vragen. En misschien wel iets met die Eerste Kamer uh, te doen. Want dan worden wordt natuurlijk voor de Provinciale staten verkiezingen gekozen. Uh, en maar, uh, indirect natuurlijk voor de Eerste Kamer. Ik sta uh, al de hele ochtend uh, met Peter Kerris Niet meer bij hem thuis inmiddels, maar op een koud plein voor de Radboud Universiteit. En uh, uh, een koffie kan mee. Uh, ja. Hoe ziet hij eruit, de koffie? Uh, hij is zwart, dus uh, dat is goed. Dan hoop ik dat hij niet te bitter is, niet te zuur. Want we hebben natuurlijk ook genoeg van met dit kabinet. Ik kan, oh, ja, je kan alvast wat gaan uitdelen, want ja. je bestaat hier niet alleen ja. inmiddels. Uh, Marijke Neutgens is hier ook, zij is van de, van de JOVD. Uh, ook ik actie voeren. Nou, ja, niet voor de V vandaag. Dat nee. ja, is in ieder geval. <laughs> maar de zaak waarvoor zij hier staan, uh, eigenlijk meer voor een sociaal leenstel en de huidige plannen van het kabinet, uh, zijn ze niet zo voor. Nee, de PvdA zijn niet zo voor en de JOVD ziet graag ook wel een andere invulling van de onderwijsplannen, maar niet op de manier als van de PvdA. Nee, want wat jullie wat, wat zien jullie anders dan? Nou, wij zijn meer voor de invoering van een sociaal leenstelsel. En dat komt erop neer uh, dat de studiebeurs die studenten nu ontvangen. Dat in de eerste jaren gaan we daar 30% op korten uh, en die worden, wordt omgezet in uh, een uh, lening, waar dus, uh, de studenten een lening voor kunnen afsluiten. En dan later kunnen ze die naar draagkracht terugbetalen. Nou, wacht even, Peter Kers. Volgens mij is het hetzelfde ongeveer als jullie idee, of niet? Ja, dat klopt. Dat stelde de Partij van de Arbeid vorig jaar ook voor. En uh, de VVD inderdaad ook. Daar moet ik eigenlijk gelijk in geven. Maar het is natuurlijk een, een, een compromis van dit kabinet... dat ze voor een deel, uh, uh, zoals de PVV en CDA blijven roepen... de, de studiefinanciering in uh, de bachelor in, in stand blijven houden. Maar ja, dat, gaat, dat betekent dus wel dat je uh, extra kosten gaat maken in de masterfase... of als je een jaar uitloopt. Hey, jullie zijn er dus eens. Nou, we zijn het we willen een andere invulling van de plannen. Ja, maar, we... maar eigenlijk, ik proef dat jullie het wel een beetje eens zijn. En jij bent het minder eens met het plan van het kabinet. Nou, we zijn voor bezuinigingen en het is wel zo dat de P vandaag heel sterk zoiets heeft. Nou, we moeten niet gaan kort op het onderwijs. En wij hebben wel zoiets van, nou, het is een tijd van bezuinigingen en daar kan iedereen best wel iets aan meedragen. Dus in dat opzicht verschillen wij wel zeker. Ja, maar, maar als studenten en hoe jullie, hoe jullie erin staan. Want hij zegt nou ook van die Provinciale Statenverkiezingen. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje die Eerste Kamer kiezen, hè? Je kiest indirect de Eerste Kamer, ja. Ja, en als je nou als... Uh, uh, ik denk even mee, mee met jullie. Als je nou als student zegt van luister eens, ik wil niet dat, dat die kabinetsplannen doorgaan... Uh, door dan zou je eigenlijk uh, uh, tegen dit kabinet moeten stemmen op andere partijen, of niet? Ja, dat kan. Er zijn natuurlijk wel meerdere punten die uh, in de Eerste Kamer erdoor moeten komen. Dus maar net waar je het meeste waarde aan hecht. Ja, maar het is niet dat jullie als JOVD nu oproepen uh, en zeggen van luister eens... stem maar inderdaad niet op de VVD, want dan blijft dit kabinet en gaan die plannen door? En er zijn ook hele goede plannen van de VVD waar wij zeker wel affiniteit mee hebben. En als je ook daar affiniteit mee hebt, dan moet je zeker wel op de VVD stemmen. Ik vind je het niet jammer dat, uh, de, dus, uh, dat Rutte eigenlijk dit in de onderhandelingen heeft laten schieten... en met dit stelsel eruit is gekomen? Nou, wij uh, zien inderdaad graag andere plannen. Inderdaad het uh, het onderwijsplannen die er nu komen, dat is een beetje een samenhangend, uh, samenhangend soortje van plannen. En wij zijn meer inderdaad voor één plan, van het sociale eenstelsel. Dat is duidelijk. En uh, daar zien wij meer hel in dan wat de plannen die er nu liggen. Peter is ook kandidaat voor uh, de Partij van de Arbeid hier in de provincie. Hoe, hoe, hoe, hoe, als je dit vanwaar al hoort, wat nu? Ja, want nu, ik, uh, ik, ik bespeur toch dat, dat ja, een soort van, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, de Engels hebben daar een heel mooi woord, de reluctance uh, van, van Marijke... natuurlijk om haar eigen partij af te vallen, en uh, dat is maar logisch ook. Maar ik vind het toch jammer, het is wel een beetje een gemiste kans. Want die onderwijsplannen, uh, kijk, als je het bedrag bekijkt... het gaat maar om 300 miljoen in totaal, hè? Of, een, of een dikke 300 miljoen, een kleine 400 miljoen. Ja, ik denk, als je daar twee straaljagers minder van koopt... of iets gaat doen aan die hypotheekrente aftrekken, dan heb je dat geld er ook uit. Dus waarom zijn die bezuinigingen nou zo nodig? Ja, maar is er is nog iemand hierbij gekomen. Jij staat er, je staat er welke lekker koffie, Karel Dirks van de jonge democraten. Je ziet deze twee kibbelen. Wat, wat denk je dan aan jonge democraten, jongere beweging van D66? Wat denk jij als je dit hoort? Um, ja, ik ben het eens met Marijke dat er een uh, sociaal leenstelsel moet komen. Zegt Partij van Arbeid ook? Ja, dat klopt. Maar wij als jonge democraten zijn er ook voor... dat er überhaupt meer wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Uh, wij willen eigenlijk 5 miljard extra in het onderwijs hebben gepompt, zodat de kwaliteit ook beter wordt. En wat je dan in het sociaal leemstelsel, wat je daarmee bespaart, uh, dat kan je dan weer terug in het onderwijs stoppen. En niet wat er nu gebeurt, dat het eigenlijk gewoon uit het onderwijs wordt gehaald. En het, het is nu gewoon een platte bezuiniging eigenlijk. Wij gaan nog even snel aan de koffie. En hoe het nou verder moet, en wat van nog verdere ideeën, misschien zo wat, wat studenten, daarover praten we straks verder. Mark Hamer in Nijmegen, bezuinigingen op het onderwijs. Het is ook thema geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Al gaan de Provinciale Staten daar niet over. We hebben het er ook nog wel over met uh, Roger van Bokstel. Hij is na half negen te gast als lijsttrekker van de dag. Ja, en hoe zit het met die bezorgde CDA-leden? Die worstelen nog steeds met de vraag of ze volgende week... bij die Provinciale Statenverkiezingen wel op het CDA moeten stemmen. Ja, dat is toch bijzonder. Met deze stem steunen ze indirect, via de Eerste Kamer, is dat toch de regering. En de gedoogconstructie met de PVV, ze zo aan de meerderheid. 32 procent van de partij die zich vorig jaar op het congres in Arnhem tegen deze samenwerking keerde, voelt zich op dit moment niet echt serieus genomen door de top van het CDA. Vanuit Den Haag een bijdrage van de politiek redacteur Margreet Boer. Het CDA heeft niet één probleem, maar minstens drie problemen. De partij heeft geen leider, de koers is onduidelijk. En de partij maakt deel uit van een omstreden kabinet... waar een derde van de leden zich vorig jaar tegen heeft gekeerd. Ik zou zeggen, don't do it. Doe dit de mensen in ons land niet aan, doe dit ons land niet aan. De CDA-leden die op het congres tegen kabinetsdeelname hebben gestemd... waaronder Bart Bruggeman, de fractievoorzitter van het CDA in Leerdam... die zijn nog steeds erg bezorgd over hun partij. En wij zakken inmiddels van 21 terug naar 15, naar 14 zetels als je... Het vertaalt naar de Tweede Kamer. Dus ik denk dat niemand kan beweren dat het goed is voor het CDA. Het is lastig voor deze CDA's. Ze hebben zich geuit op het congres. En een aantal heeft destijds ook hun handtekening gezet... onder een manifest tegen samenwerking met de PVV. En naar welke partij gaat volgende week nu... hun stem bij de Provinciale Statenverkiezingen? Nou, Dat is voor mij een ongelooflijk dilemma, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil niet zeggen dat ik er van wakker ligt, maar... Ik er wel eens een beetje te laat van in slaap. Dat zegt Arend Janssen, CDA-raadslid in Voorst... en voorzitter van de CDA-basisgroep Sociale Zekerheid. Want met de stem voor de Provinciale Staten kies je indirect de Eerste Kamer. En dat is voor verontruste CDA's als Brugman en Janssen een groot probleem. Ja, die vertaling vind ik eigenlijk wel erg. Uh, het blijft mij heel veel pijn doen. Het is voor mij min of meer ook een gewetensvraag. Mijn uh, opinie is van, ik wil deze combinatie in de Eerste Kamer niet aan een meerderheid helpen. Wat de groep verontruste CDA's ook stoort, dat is dat de Eerste Kamerlijst aangevoerd wordt door Elko Brinkman. Zij voelen zich eigenlijk niet door hem vertegenwoordigd. Ik was daar verbijsterd over eerlijk gezegd. Als men een teken had willen geven van die 32% jullie horen erbij, dan had men voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamer met een andere kandidat als Elko Brinkman moeten komen. Ik, ik had heel graag op plekken terug willen zien dat die een derde deel die tegengestemd heeft vorig jaar in Arnhem, dat die ook vertegenwoordigd zal zijn. Nou, dat, dat geldt ook hier niet, dat weten we uh, bij de heer Brinkman. En ik hoop dat die vertaling straks wel uh, gevoeld zal worden in april, wanneer we de nieuwe voorzitter van het CDA gaan, uh, gaan benoemen. Toch zal volgende week in het stemhokje elke CDA moeten beslissen, stem ik nu wel of niet op deze partij. En er zijn nog CDA's die twijfelen. Een van hen is cda raadslid Arend Jansen. Maar hij neigt naar nee. Als ik dat zou doen, dan lijkt het wel op af dat je je ouderlijk huis verlaat. En dat geeft mij ook nog een beetje emotionele toestanden Brengt het bij mij teweeg. Doe je het wel of doe je het niet? Maar het zou dus kunnen zijn dat u toch CDA stemt... en dat u indirect deze regering toch van steun zult voorzien in de Eerste Kamer. Nou, ik denk toch, om het maar eens heel duidelijk te zeggen... dat dat optomelijk voor mij een brug te ver is. Voor Ton Herstel, oud-voorzitter van de NCV... en ook tegenstander van de huidige gedoogconstructie, is het wel duidelijk. Hij gaat niet op het CDA stemmen. Hoewel ik nog steeds lid van het CDA ben, ga ik geen CDA stemmen. In deze situatie uh, vind ik dat ik uh, iedere mogelijkheid... Uh, om nou, deze regering en deze regeringscombinatie met name te doen ophouden, dan denk ik dat ik dat moet aangrijpen. Maar van de 32% verontruste CDA's is een groot deel heel trouw en kiest uiteindelijk toch in het stemhokje voor het CDA. Zoals Bart Brugman, CDA-fractievoorzitter in Leerdam. Maar het gaat niet van harte. Ik, ik ga niet juichend uh, stemmen. Maar ik stem wel CDA. Volgens Siebrand van Haarsmaar buma de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer... is het helemaal niet nodig dat de kritische leden straks... met een bezwaard gemoed op het CDA gaan stemmen. Nou, tegen hun zou ik toch allereerst willen zeggen... wees er trots op dat het CDA niet weggelopen is... toen het moeilijk was en toen Nederland geregeerd moest worden. Ik begrijp natuurlijk de zorgen vind ik van belang als fractievoorzitter ook om er dan mee om te gaan. Maar realiseer je dat het CDA hier dingen doet... waar andere partijen voor weggelopen zijn... en dan mag je met trots en opgeheven hoofd naar kijken. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Frank, directeur van een grote onderneming. Hij merkte op, de zaken gaan goed. Maar we zouden sneller kunnen groeien... als iemand onze IT-infrastructuur beter in zou richten.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 Evacuees uit Libië aangekomen in Nederland en DSM heeft een goed jaar achter de rug. Goedemorgen, het is bijna half negen. Mijn naam is Doral Wegens. In Eindhoven en op Schiphol zijn vliegtuigen geland met evacuees uit Libië. Schiphol arriveerde kort voor zeven uur vanochtend een chartervliegtuig met personeel van oliemaatschappijen. En in Eindhoven kwam vannacht een militair vliegtuig aan met 32 Nederlanders en 50 buitenlanders. Woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de passagiers blij zijn weer in Nederland te zijn.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 De opstand in Libië leidt wereldwijd tot een negatieve stemming op de beurzen. De olieprijs is juist gestegen tot het hoogste niveau in 2,5 jaar. Libië is een belangrijke producent en exporteur van olie en gas. Het officiële dodental van de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 75. En gevreesd wordt dat het nog verder zal oplopen, want er worden nog zo'n 300 mensen vermist. Het zijn zware dagen voor de inwoners van de stad, zegt deze bewoner.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 Alleen de resultaten van de divisie Pharma waren minder goed dan in 2009, zegt bestuursvoorzitter Sibersmaan. De pharma-industrie staat uh, redelijk onder druk. Uh, door kostenbesparing, natuurlijk. We worden allemaal ouder. En... Het is wat, er staat meer druk op de farmindustrie en daardoor bedrijven zoals wij zelf, die toeleveren van de farmindustrie, staat ook wat onder druk. Sibusma noemt de marktomstandigheden verder gunstig en verwacht dat ze ook dit jaar goed blijven. Met name in China rekent DSM op een aanhoudend sterke groei. Vorig jaar steeg de omzet in China met 37 procent. DSM heeft zich de laatste jaren omgebouwd van een GB-concern tot onder meer de grootste vitamineproducent ter wereld.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 Vorig jaar kwamen 786 mensen om het leven. Dat zijn er 101 meer dan in 2009. En Chelsea is zo goed als zeker van een plaats bij de laatste acht in de Champions League. De Engelsen wonnen de eerste wedstrijd tegen FC Kopenhagen met 2-0 aan Uit Frankrijk maakte in de Deense hoofdstad beide doelpunten. En de andere wedstrijd tussen Olympique Lyon en Real Madrid die eindigde in 1-1. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 ANB-verkeersinformatie. Ah, files op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Heide en Born 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rozenburg en Brielen 2 kilometer. De weg is dicht na een ongeluk met een vrachtauto tussen Rozenburg en Brielen. Verkeer wordt omgeleid via de N57. En vanaf Europoort naar Rotterdam de nasleep van een ongeluk tussen Rozenburg en Hoogvliet 5 kilometer.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 Kijk voor het programma met onder andere solo Laura Dekker op hiswa.nl. Geen kolencentrales, maar zonder panelen. Kies partij voor de dieren. Kijk eens, dit is mooi. Wauw, wat een licht. Dit is helemaal. Bij it staffing weten we toevallig dat deze hobbyfotograaf een freelance systeembeheerder is. En dat hij toe is aan een uitdagend project.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 BMW maakt rijden geweldig. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ja, ze zijn het onrustige Libië ontvlucht en inmiddels veilig in Nederland. Tientallen Nederlanders die het land wilden verlaten... vanochtend zijn ze aangekomen op vliegbasis Eindhoven, deels. En ook op Schiphol landde een chartervliegtuig uit Tripoli. Verslaggever Joris van der Kerkhoff ving de passagiers op. Een vlucht vol vertraging. Even na half zeven zijn ze dan uh, aangekomen. En drie keer later komen ze dan... Uh... En ...tevoorschijn met de bagage die ze bij zich hebben. Veel mannen die uiteindelijk tegen elkaar zeggen van... ...nee, nee, nee, niet in die microfoons praten. Dat moeten we niet doen. Eentje roept op een afstand nog van alles onder controle hoor in Libië. Uiteindelijk is er dan één man die bij een Amerikaans constructiebedrijf werkt... ...die wil even iets uh, wil zeggen. Hij heeft eigenlijk niet zoveel gemerkt van de onrust in Libië. We hadden no eigenlijk geen probleem met het aeroport. Het Airport, is natuurlijk heel groot. Mensen proberen te gaan ik heb persoonlijk geen any kind. We hebben zelfs geen gewapende gardes op de straten op weg naar het vliegveld. Toch is hij wel blij dat hij het land mocht verlaten. Ondanks dat hij er letterlijk niet veel van merkte, van die onrust, heeft hij er natuurlijk wel veel van gehoord. En uiteindelijk vindt hij het dan toch prettiger dat hij uit Libië kan. Toen de optie kwam om te vertrekken, waren we allemaal besloten want wanting to leave for sure. Vijf jonge Britten, leraren Engels in Libië, vinden het ontzettend jammer dat ze het land hebben moeten verlaten, maar het was wel heel erg onrustig. Ja, yeah, I mean from our house we could hear a lot of shooting and there were helicopter military helicopters flying over a lot people in the streets. Um, yeah, I'll try that. When we went outside there were police stations burned and pro-Kadhafi demonstranten and... hebben ze gezien, met name rondom de speech van Kadhafi gisteren, zagen ze veel van die pro-Kadhafi mensen. And they were sort of demonstrating pro Gaddafi. There were kind of cars going around, getting the crowd going and um, but also a lot of people against uh throwing things at the police and armies and things like that. So, a bit of both, really. Uiteindelijk waren er ook veel tegenstanders die ze zien en hoorden... werden de dingen op het grote plein in brand gestoken en het voelde wel onrustig. In Tripoli na zijn speech kwamen veel mensen people came out in his support. Maar er waren ook veel mensen die people nog still burning things, still you know, throwing things at Chanting against him, so. De hoop is wel om zo snel mogelijk weer terug te gaan naar Libië. Mooi land, goed gewerkt op de banken waar ze les gaven. En eigenlijk willen ze het liefste zo snel mogelijk terug. De verwachting is ook wel een beetje dat Gaddafi redelijk snel zal verdwijnen. It be very quick. Zegt deze mevrouw, maar ja... Zij gaat er niet over. Ja, yeah, just have to see what happens really. Twee Nederlanders zaten ook op deze vlucht. Deze wilde verder niks zeggen. In de loop van de dag zouden er nog op Schiphol ook andere vluchten uit Tripoli aankomen. En het ministerie van Defensie laat ook weer een vlucht gaan naar Tripoli en weer terug. De buitenlanders proberen zo snel mogelijk Libië te verlaten. Joris van der Kerkhoff ving ze op op Schiphol. Bij ons in de studio Roger van Boksel van D66... om te praten over de Provinciale Statenverkiezingen. Direct gelinkt aan de Eerste Kamer, meneer van Boksel. Goedemorgen. Goedemorgen. Even teruggrijpend naar Libië. Um, we zien ook de beelden hè, hier in de studio ja. aan ons voorbij trekken vanuit Tripoli. De beelden die er dan zijn, die sporadisch binnenkomen. Wat doen die beelden met u? Want u, u bent twee jaar geleden in Iran geweest hè, tijdens de ja, grote opstand. Ik zat, uh, samen met mijn jongste verzoon uh, hadden we een rondreis door Iran gemaakt. Persepolis en Isfahan. En toen kwamen we terug in Teheran en toen barsten de rellen los omdat de verkiezingsuitslag bekend was. Uh, en Ahmedinejad de dus zogenaamd gewonnen had. Uh, die, die stemmen van 40 miljoen mensen waren geloof ik in twee uur geteld. En toen sloeg de vlam in de pan. En uh, nou, in eerste instantie uh, denk je nou, alsof je in krakersrelder terechtkomt... stenen door de lucht. Maar op een gegeven moment komt die militaire politie binnenzetten... en dan, uh, dan wordt het echt, uh, echt griezelig. Uh, er werd volop geschoten, heel veel brand gesticht... Uh, we moesten het hotel terug in en uh, dan valt alles uit. Internet hmm. valt weg, uh, de telefoon valt uit. We zien hetzelfde gebeuren in Libië. En dat hè? zie je dus hier ook. Ja. En ik kan me dus ontzettend goed uh, uh, invoelen hoe, hoe de mensen die nu gelukkig weer terug zijn, ja, wat die toch meegemaakt hebben. Hè. Je, je bent ineens van alles afgesloten. En je ziet gewoon het geweld onder je ogen uh, plaatsnemen. Uh, en ja, wat, wat in Libië natuurlijk helemaal, dat is nog, nog isoleerder... Uh, het is heel moeilijk te duiden hè, ja. of nou inderdaad de aanhangers van Gaddafi het nu voor het zeggen hebben weer. Of dat toch gewoon de protesterende uh, de macht overnemen. Is het dan lastig voor u om het te hebben over provinciale statenverkiezingen? Even maar te relativeren. Nou ja, die, die, ja je relativeert dat natuurlijk wel. Kijk, het is in, in, voor het eigen land altijd hartstikke belangrijk. Uh, provincies uh, hebben een belangrijke stem over natuur, milieu, uh, ruimtelijke ordening. Maar ja, dit is echt wereldnieuws. En, en dit raakt grijpend, ons ook. Ja. Het raakt ons ook economisch. Hè. De olieprijzen gaan meteen omhoog. Euh, dus de benzine wordt duurder. Maar het is vooral het humane leed wat er plaatsvindt. Wat, wat me wel aangrijpt. Ja, en dan bent u na acht jaar weer terug in de politiek. Dus dan ook maar politieke vragen. nu u doet Nederland dan genoeg? Euh, voor wat je als, als land natuurlijk kunt doen aan zo'n situatie. We krijgen een spoeddebat. Hè, die vliegtuigen. Ja. Het schip. Nou ja, kijk, het is natuurlijk fantastisch... dat uh, zo snel mogelijk hè, Nederlanders die in gevaar zijn daar weggehaald kunnen worden. Aan de andere kant vind ik dat uh, nou ja, de, de wereld wel traag reageert. Uh, dat komt met pijn en moeite dan een veiligheidsresolutie. Die is nou ook weer niet van de, van de hardste soort. Dat nee, is ook daar, niet te verwachten natuurlijk. Je zou kunnen bedenken dat, dat, uh, dat je ook zegt... van, nou, moeten we niet uh, alle banktegoeden meteen vastzetten? Moeten we zorgen dat we... Uh, waar we iets kunnen doen, ook meteen handelen? We zouden veel eerder en, en harder ingegrepen. Ja, ik, ik vind het wel lastig, hoor. het is heel complex. Ja. Uh, het is ook bijna niet te voorspellen wat er gebeurt. Maar uh, ja, je is val, mij valt wel op dat Europa altijd veel tijd nodig heeft... om tot eenduidig standpunt te komen. En dat, uh, dat is niet goed. Um, wij gaan het hebben over de Provinciale Statenverkiezingen. En de Eerste Kamer, want het is toch opmerkelijk uh, dat u meedoet... überhaupt, meneer Van Boksen, want D66 wil toch juist uh, de Eerste Kamer opheffen? Ja, het is niet. Uh, wij zijn echt altijd voor de gedachte geweest: één Kamer en toetsen aan de grondwet. Uh, als de rechter dat kan, dan, dan is het klaar. Maar er is nooit een meerderheid voor geweest. Ja, en dan doe je gewoon mee en ga je ook uh, daar uh, je politieke geluid laten horen. Is dat nu nog een prioriteit voor u? Nou, ik vind het wel heel belangrijk. D66 doet het goed. Er wordt volop campagne gevoerd, we staan goed in de peilingen. Het is dus ook fijn als we een flink aantal zetels in de Eerste Kamer kunnen halen... en mee kunnen doen aan de politieke besluitvorming. Zodat u uiteindelijk uzelf kunt opheffen? Nou, je weet maar, nooit. Je gaat weet maar u, nooit. Gaat u zij aan zijn met de PVV van binnenuit dan? Uh... Nou, het is wel opvallend dat de PVV en ook uh, de club van Jan Nagel... die hebben allemaal de punten van d 60 altijd weer overgenomen... van gekozen burgemeester uh, en, en ook opheffen Eerste Kamer. Maar tot op heden is er nog nooit een meerderheid voor geweest. Grondwetswijziging duurt acht jaar in totaal. Um, wij vinden het nog steeds, ik ben voor directe democratie. Je ziet ook de verwarringen. Veel mensen die nu tegen je zeggen, ik ga op je stemmen. En dan moet ik uitleggen, ja, je kunt niet op me stemmen. Je moet op Provinciale Staten van D66 stemmen. En die kiezen mij dan weer. Ja. Nou, dat, het, het, het klinkt al niet meer van deze tijd. Nee, gaan, daar gaan nog wel een paar verkiezingen overheen. Uh, ja. Als ik zo hoor, voordat de Eerste Kamer er niet meer is. Deze verkiezingen gaan er niet over. Maar uh, het gaat wel erover, over de Eerste Kamer, de meerderheid. De linkse partijen uh, maken er ook van, de drie linkse partijen. Uh, zegt nee tegen dit kabinet. Hè? Dat is een beetje hun leus ja. geworden officieel. Wat vindt u daarvan? Nou, Ik vind het staatsrechtelijk niet juist... maar ik vind het ook niet echt een goede lijn. Kijk, Nederland is gebaat bij het hebben van een uh, stabiel uh, kabinet... Uh, dit kabinet is niet ons kabinet. Zeker niet met het ingewikkelde gedoogconstruct. Maar ik vind dat je in de Eerste Kamer wel moet zeggen... we gaan het, het kabinet als we met plannen komen... gewoon uh, kritisch maar constructief benaderen. Uh, en, en kijken waar we het kabinet kunnen bijsturen. En waar valt dan met u over te onderhandelen? Nou, ze hebben een heleboel voorstellen die bijvoorbeeld de veiligheid kunnen vergroten. En dan heb ik het niet over uh, allerlei makkelijke maatregelen of aanpassen van internationale verdragen. Want dat zal bij ons echt niet op applaus stuiten. Uh, maar uh, als, we, als we met goede voorstellen komen om uh, meer aan duurzaamheid en uh, duurzame energie te gaan doen. Allemaal prima te bespreekbaar. Ik heb in het debat vorige week op televisie wel gezegd. Ik geef het kabinet op voorhand al een gele kaart als het gaat om onderwijs. Uh, daar wordt gewoon netto op bezuinigd. Dat is onvoorstelbaar, een land wat het moet hebben van zijn kennis. Ook voor de banen van de toekomst en voor de jeugd van de toekomst... is het gewoon belangrijk dat we iedereen goed opleiden. Uh, of het nu voor handarbeid is of voor uh, academisch uh, werk... En ja, als het kabinet straks naar de Eerste Kamer komt... met een onderwijsbegroting waarop bezuinigd wordt... nou, dan trek ik al nu de rode kaart. Daar vinden ze u uh, op, ja, op hun absoluut. weg. Ik kan me ook niet voorstellen... Kijk, Rutte die had in zijn eigen verkiezingsprogramma staan... dat hij anderhalf miljard euro bij het onderwijs wilde stoppen. Uh, dus de VVD is daar een warm pleit bezorgen van d 60 wilde eigenlijk 2,5 miljard. Ja. Nou, de uitleg van het kabinet is dat er geschoven wordt met geld. Ja, op, andere, ja, op andere prioriteiten. Ja, maar dat is, dat is een, een, toch een beetje een valse redenering. Uh, ik wil ook heel graag kijken naar meer efficiëntie... of meer effectiviteit in het onderwijs. Uh, betere leraren, maar dan moet je ook de, de lonen uh, mee laten groeien. Die staan nu op de nullijn ja Sowieso, wat betreft de grote hervormingen bent u het niet mee eens. Hè? Ingrijp in de hypotheekrente aftrekken, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ja, wordt er allemaal niks aan gedaan. Zijn pensioenstelsel, nee, wordt er niks aan gedaan. Dus dat onderhandelen met u, dat wordt niks. Jawel, jawel. Je ziet ook, hè, minister Kamp vorige week gaat ineens al roepen... Uh, ja, ik vind toch dat we daar allemaal wel wat aan moeten gaan doen. Want de vergrijzing en de ontgroening... We hebben minder jonge mensen, meer oudere mensen. De kosten lopen enorm op. Ja. Uh, en maar ik dat vind zullen ze op... dus ook moeten om, om u aan uh, hun zijde te krijgen in, in sommige... Ja, maar een kabinet moet ook gewoon altijd hard werken. En je moet je meerderheden verdienen, zoeken en verdienen. En, uh, en dan kunnen ze u krijgen. Als ze met goede uh, ideeën komen, met goede plannen en ook aangepast op sommige terreinen... En ik denk dat ze wel zullen moeten als ze geen automatische meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Dan, dan moeten ze zoeken naar meerderheden. We moeten het ook nog even hebben over de oude politiek. We hadden het er net al eventjes over uh, dat het systeem niet meer echt van deze tijd is. We horen zo links en rechts ook geluiden dat uh, er wat oude politiek nu uh, met elkaar debatteert. VVD-lijsttrekker Herman, CDA-lijsttrekker Brinkman. U wordt af en toe ook genoemd. Wat vindt u daarvan? In, in, ik word ook af en toe genoemd. als oude politiek, ja, nou, bent u ook ben een beetje. Ik ben geen he? oude politiek. hoor. Nee? Ik ben er wel tien jaar uit geweest en, en gewoon met, met twee benen in het bedrijfsleven gestaan. En, uh, maar ik voel me buitengewoon jong. En Hoe blijft scherp. de politiek jong? Nou, die, kijk, je, je, je moet wel uh, je, gevoel hebben van, van aanpassing. Uh, de, als je nu ziet dat de sociale media enorm een op opkomst zijn, twitteren, ja, je kan niet met je rug daar naartoe gaan staan. Twitter, twitter ja. Ik twitter ook. Oh, ja. Wat is uw norm daar? Wat mijn? Uw naam daar op Twitter? Ed Roger van Bokstel. Kijk eens aan. En, zo uh, en dat gaat heel goed. Goed. Meneer van Bokstel, hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Nog één campagneweek te gaan tot de verkiezingen van volgende week woensdag. Ed Roger van Bokstel. We gaan hem zo opzoeken. Het is een icoon voor de Amerikaanse ruimtevaart, de Space Shuttle. Maar zijn laatste vlucht is toch echt aanstaande. En duizenden werknemers wachten de WW. Hoe is het op de weg, Kees Kwaks? Heel rustig een groot deel van Nederland, Lara. Maar één uitzondering, dat is vanochtend de A15 en de N15. We hadden vanochtend al een ongeluk vanuit Europort naar Rotterdam... bij knooppunt Benelux. Nou, daar al is, is alles staren weer gedaan. Alle rijstappen zijn vrij en de file is opgelost. Maar nu op de N15, richting Europort, een ongeluk tussen Rozenburg en Brielep. Ongeluk met meerdere vrachtauto's. De weg is dicht, er staat twee kilometer file achter. Het verkeer wordt nu omgeleid via de N57. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Hamer is vanochtend, hele ochtend al, in Nijmegen. Politieke jongeren bemoeien zich met bezuinigingen op het onderwijs... en doen dat onder het genot van een kopje koffie. Nou, de koffiestent hebben we even verlaten. We zijn nou. Er zijn er pleinen overgestoken voor, uh, voor de je Radboud Universiteit. nou al zo gedronken? Ja, dat kan niet meer, joh. En, uh, ja, er, moet, er, moet, er is ook werk in de winkel, Peter Kers, want hij staat voor de hoofdingang Goeie van de Radboud ja. Universiteit. Kun je een flyer aanbieden? Alsjeblieft. Dankjewel. En als je koffie of thee wilt, delen het daaruit. Bij het ja, ik heb college, dus ja. Dat ja, je kunt koffie of thee nee, meenemen. Dankjewel. Nee, dank Nee? Oké. Okay. Hij is druk bezig. We laten hem even zijn werk doen. Peter Kersers. Uh, uh, met een rood PvdA-jasje aan. Een rode P van de A sjaal Maar we staan hier mensen die daar de, ach, niets van rood in hun kleding hebben. Dat, dat, dat willen ze graag zo houden. Marijke Neutgens van, uh, van de JOVD. En Karel Derks van, uh, van de Jonge Democraten. Ik hoorde dat straks al vanochtend uh, van Peter. Hij is 18 jaar. Hoeveel zijn jullie? Ik bent vierdejaars student. En jij? Ik ben uh, ook vierdejaars student. En uh, ja, hoe ver ben je in de studie? in mijn tweedejaars hebben rechten. Ik uh, zit in mijn derde jaar van mijn bachelor. Nou, nou hij, hij is hij daar op dat plein uh, aan, uh, aan het flyeren aan het demonstreren eigenlijk? Tegen de plannen van het kabinet. En we hebben het straks al even over. Uh, jullie zeiden eigenlijk alle drie, uh, vinden jullie het niet zulke goede plannen? Maar wat zou dat nou bijvoorbeeld voor jou kunnen betekenen? Voor mij persoonlijk, als ja. de plannen van het kabinet doorgaan, uh, houdt dat in dat over een paar jaar ik uh, per jaar 3000 euro boete moet gaan betalen. Omdat ik dan uh, volgens de plannen van het KNEP langer doe of mijn studie dan uh, voor hun uh, mogelijk is. En voor jou? Ja, uh, voor mij geldt hetzelfde. Vanaf uh, september zou ik dan 3000 euro boete moeten gaan betalen. En uh, nou, op een gegeven moment dan uh, gaat ook je OV eraan, geloof ik. Dus, uh... Maar ja, september is het al. Hè? Maar er, er zijn studentendemonstraties geweest. Uh, maar... Hebben studenten wel door dat het al per september uh, ingaat? Um, ik denk dat studenten het wel doorhebben. Ik denk dat ze gewoon niet geheel weten wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld uh, bij het uh, protest uh, afgelopen keer in Den Haag... Mensen die zijn wel enthousiast voor me. Mensen moeten een beetje de urgentie ervan doorhebben. En mensen hebben denk ik niet door wat het nou precies betekent voor hun portemonnee. En voor hun toekomstambities. Uh, Bijvoorbeeld mensen die van het hbo komen. Als die nog een universitaire studie willen doen. Ja, voor, voor hen wordt het heel moeilijk. En ik denk dat het ja, moet ook een soort van bewustwording gecreëerd worden. En daarom uh, vind ik dat dit probleem ook echt uh, meer onder de aandacht moet worden gebracht bij studie. Marijke, uh, uh, Marijke van, de, van de JVD, hoe doen jullie dat? Hoe brengen jullie dat onder de aandacht? Er zijn verschillende acties uh, hebben georganiseerd, ook samen met de uh, JD. Uh, toen de boete voor uh, instellingen nog aan de orde was, uh, is er een actie geweest met het uitdelen van diploma's. Omdat uh, door die boete zou uh, de standaard van het onderwijs omlaag gaan. Nou, jullie hebben de sleutel in handen, want het is jullie grote, grote broer of jullie vader, hoe moet je dat zeggen, de VVD, die heeft het in handen. Dus wat euh, zegt u van wat moeten we daarmee doen? Nou ik zou, ik zou aankloppen bij de VVD en zeggen van jongens zet, uh, voer die plannen niet door. Nou wij geven dus inderdaad al aan met een ander pakket aan plannen dat wij aanbieden. Van nou zo kan het ook en zo kan het ons iets veel beter. Of misschien maar moet je wel zeggen, we gaan je chanteren en we zeggen dat we niet VVD stemmen voor de Eerste Kamer. Nou, het is niet zo dat de JVD de VVD is. Het is een uh, liberale jongerenorganisatie met een eigen mening. En die komt op veel punten overeen met de VVD. Oké, okay, we uh, spreken er zo meteen uh, over verder. En ik uh, kan, uh, kan je geloof ik nog niet dat standpunt zover krijgen. We gaan weer even luisteren hoe het nou het Flyer gaat. Mark Hamer en de JOVD is het dus met de VVD niet eens over de onderwijsbezuiniging. U hoort, Mark, nog een keer na negen uur. Het is acht minuten voor negen. Luister naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan even naar Amerika, want veel astronauten daar moeten op zoek naar nieuw werk. Morgen wordt namelijk in de Amerikaanse staat Florida, als de weersomstandigheden meezitten, de Space Shuttle Discovery gelanceerd. U denkt misschien, nou, en...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 Met die woorden in de video nog in het hoofd kijken de voormalige ruimtevaartwerknemers... morgen dus naar die laatste lancering van de Space Shuttle. Na 9 uur hebben we weer contact met onze correspondent Robert Portier. Hij is in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Vrijdagavond van 7 tot 8, manjaren. Alles, maar dan ook alles over echte worst met smaakmeester Johannes van Dam. Worstmaker Samuel Levi en strenge worstmeester Stini Schouten. Luister naar Manjaren Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 GGN Mastering Credit. Op bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Dit is Radio 1.